Zeven uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De Franse president Emmanuel Macron is op bezoek bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump. En veel bedrijven zijn te laat met het inleveren van de jaarrekening. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Tientallen Nederlandse bedrijven komen te laat met hun jaarrekening... en overtreden daarmee de wet, schrijft het Financiële Dagblad. Twee deskundigen deden onderzoek naar de jaarcijfers over 2015... bij ruim duizend bedrijven. 12 procent stelde de jaarrekening te laat op... en 41 procent was te laat met de publicatie ervan. Vaak maken ze gebruik van uitstelmogelijkheden... maar tientallen bedrijven overtreden daadwerkelijk de wet. En zij riskeren een boete van 20.000 euro. Bij een ongeluk met een bus in Noord-Korea zijn veel Chinese toeristen om het leven gekomen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakt melding van een groot ongeluk. In een tweet, die even later weer werd verwijderd, schreef het Chinese staatspersbureau dat de bus van een brug is gereden en dat er meer dan 30 doden en veel gewonden zijn. Eén op de drie werknemers zit tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral bij de overheid gebeurt dat vaak. Bijna 60 van de ambtenaren heeft zijn tienjarig jubileum al gehaald. Ook in de industrie, het onderwijs, de financiële sector en de bouw... zijn medewerkers honkvast. Ruim 40 werkt al meer dan tien jaar bij hetzelfde bedrijf. De dienstverbanden zijn het kortst in sectoren als de horeca... callcenters en schoonmaakbedrijven. Meer dan de helft is daar korter dan twee jaar in dienst. De hervorming van de sociale zekerheid in Nicaragua... wordt na de dodelijke protesten van afgelopen week geschrapt. President Ortega zei in een televisietoespraak... dat hij de omstreden wet intrekt. Vorige week werd de wet ingevoerd... waardoor de sociale premies omhoog gingen... en de pensioenuitkeringen werden gekort. Dat leidde tot massale protesten in Nicaragua... waarbij zeker tien doden vielen, onder wie een journalist. Israël ontkent dat zijn inlichtingendienst achter de moord op een Palestijnse wetenschapper zit. Die werd zaterdagochtend geliquideerd in Maleisië, waar die woonde. De Palestijn was lid van Hamas. En die organisatie zegt dat de moord is gepleegd door de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Het Israëlische ministerie van Defensie zegt dat de wetenschapper het slachtoffer is van een interne Palestijnse afrekening. En de naakte man, die gisteren in een wegrestaurant in Tennessee... vier mensen doodschoot, is vorig jaar bij het Witte Huis aangehouden. Hij was op een plek waar het publiek niet mag komen. De 29-jarige man is nog voortvluchtig. De politie heeft twee wapens van de man gevonden... maar de politie houdt er rekening mee dat hij ook nog wapens bij zich heeft. Zijn wapenvergunning was op verzoek van de FBI ingetrokken. Waarom is onbekend. Hij had vier wapens die hij toen inleverde bij zijn vader... maar die heeft bekend dat hij ze later weer aan zijn dood heeft teruggegeven. Het weer tot slot vanuit het westen breekt vanochtend de zon geregeld door. Het is nu nog een graad of 12 en vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er staat een stevige westenwind. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan uh, nu 42 files. Uh, vertraging is er vanochtend voornamelijk voor het verkeer vanuit het zuiden naar het midden van het land. Op uh, de A2 is het allemaal begonnen. A2 van uh, Eindhoven naar Utrecht. Tussen sint michos en Waardenburg staat 14 kilometer file. Dat uh, komt door een ongeluk eerder vanochtend... bij het del, maar daar is de weg inmiddels weer vrij. Je hebt wel een uur vertraging. En dat komt ook voor een deel door een ongeluk in de staart van de file... bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Bij het knooppunt Empel zijn er twee rijstroken dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel... 5 km file en 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra op de A27 Breda-Utrecht... tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum.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 Bijna zes minuten over zeven. De BBC heeft het al over een heuse bromance. En dan hebben ze het over de relatie tussen de presidenten Macron en Trump. Dat was de afgelopen week ook goed te zien... toen ze bijvoorbeeld samen optrokken rond de aanval op Syrië. En vandaag komt daar een nieuwe stap bij in die betrekkingen... want de Franse president Macron begint aan een driedaag staatsbezoek... aan de Verenigde Staten. Contact met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, waar gaan Macron en zijn hier Trump het over hebben? Nou, het is een vrij overzichtelijke agenda deze drie dagen. Dag 1 is de ontvangst, dag 2 is de inhoud en dag 3 is de symboliek. Om bij vandaag te beginnen, er staat een officieel diner op de agenda... van de twee presidenten en hun echtgenotes. Niet op het Witte Huis, maar enkele tientallen kilometers van Washington... op het buitenverblijf van de weile president George Washington. Morgen is er dan de inhoud, dan is er echt bilateraal inhoudelijk overleg... tussen Donald Trump en Emmanuel Macron. En dat gaat over alle lopende internationale zaken, zou je kunnen zeggen. En woensdag, op de laatste dag van het bezoek... dan president Macron een speech in het Amerikaanse congres... het moment van de symboliek. En dat zal vooral gaan over de vriendschap van de Amerikanen... en de Fransen en hun landen... en over de politieke visie van president Macron natuurlijk. Wat is het heikele onderwerp in dit hele rijtje... Nou, alle belangrijke zaken staan op de agenda. Het klimaat, Syrië, internationale handel. En vooral ook, en dat wordt algemeen als het zwaarste onderwerp gezien, Iran. Met Iran zijn afspraken gemaakt over zijn nucleaire programma... Hè, onder welke voorwaarden dat ontwikkeld mag worden. Trump wil daar vanaf, die vindt het niet streng genoeg. Maar Macron en veel andere Europese leiders, die zijn veel positiever. Maar Parijs laat nu doorschemen dat er eventueel wel compromissen mogelijk zijn. Want ook Macron vindt dat het wel iets strenger kan. Kort voor zijn bezoek toonde Macron zich trouwens ook al mild... Hij gaf een interview, interview aan Amerikaanse conservatieve TV-zender Fox News, en daarin werd hem gevraagd naar alle schandalen en onderzoeken rond Donald Trump. To me, there is no impact. I mean, people of the United States voted for President Trump and elected him. Here in this office, I'm not the one to judge, and in a certain way, to explain your people what should be your president. To of te consideren deze controversies of deze Nou, je hoorde Emmanuel Macron in het Engels. Dat is ja. op zich al heel opzienbarend voor een Franse president. Met een licht Frans accent, vanzelfsprekend. Maar inhoudelijk zei hij zelfs dus, niks aantrekken van al die onderzoeken naar Donald Trump. Het is jullie president, het is niet aan mij om hem te beoordelen. of de Amerikanen te vertellen wat ze moeten vinden. Want het is vaak water en vuur tussen Frankrijk en Amerika. Maar Macron en Trump, die, ja, op een of andere manier lijken ze toch wel met elkaar te kunnen vinden. op een of andere manier. Ja, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben een soort haat eigenlijk. De Fransen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog natuurlijk altijd een eigen onafhankelijke koers in de wereld willen varen. Als internationale supermacht los van Washington. Zo'n 15 jaar geleden weigerden de Fransen, onder Jacques Chirac was dat nog, om mee te doen aan de Amerikaanse Irak-oorlog. Dat, dat heeft toen veel kwaad bloed gezet. En wat je nu ziet met Macron en Trump, is dat ze ondanks alle meningsverschillen toch met do elkaar door één deur kunnen. Dat heeft vooral te maken met het pragmatisme van Emmanuel Macron, maar volgens kwaliteits die er een uitgebreide analyse over heeft geschreven... komt het ook omdat Trump en Macron zichzelf in elkaar herkennen. Het zijn allebei twee echte politieke dieren. Allebei outsiders in de politiek. En allebei weten ze precies wat ze willen. Nou, de test hier refereerde er zelf al aan voor die vriendschap. Dat waren de gezamenlijke aanvallen op Syrië. En die test is geslaagd. De twee presidenten trokken goed samen op. De aanvallen waren volgens Washington en Parijs een succes. Kortom, die twee presidenten kunnen samenwerken... als ze het allebei ook nodig vinden. Frank Renoud over dat bezoek van Macron dus aan Trump. Tachtig procent van de huizen in Nederland kan in 2030 gasloos zijn, denkt Milieudefensie. En als het niet gebeurt, is dat maar twintig procent. Milieudefensie komt daarom met allerlei plannen om die tachtig procent te halen. U weet het, Nederland moet van het gas af, omdat de gaskraan in Groningen dicht gaat. En het is ook nog eens een keer beter voor het klimaat. Jorien De Lege van Milieudefensie, goedemorgen. Goedemorgen. Maar hoe realistisch is die tachtig procent dan? Nou ja, kijk, we, we hebben het laten uitrekenen uh, door allerlei bureaus op basis van uh, de, de energiesystemen van het uh, PBL. Uh, dus het kan. Uh, dat komt eruit. Nou is het natuurlijk wel zo dat uh, er zit een heleboel lucht tussen uh, de, de doelstellingen van ons kabinet. Uh, die gaan voor uh, 2 à 3 miljoen woningen in 2030 gasloos. Uh, en onze berekeningen, waarbij we voor 80% gasloos gaan zitten. Uh, de waarheid zal ergens in het midden liggen. Uh, wij vinden wel dat het moet sneller en het kan dus ook sneller. Dat blijkt wel uit ons rapport. Maar hoe trek je woningeigenaren dan over de streep? Nou, deze, deze transitie is een voldongen feit. Um, en over de streep getrokken worden, ja, dat klinkt een beetje gek... maar dat, dat is dus eigenlijk niet meer aan de orde. Uh, ons kabinet heeft besloten, we gaan met z'n allen van het gas af. Uh, dat moeten we voor, uh, voor Groningen, maar ook voor het klimaat. Dan is nu dus de grote vraag, hoe gaan we dat dan doen? Ja. En daarvoor komen wij uh, in onze routekaart... Er komt meneer Defensie met allerlei voorstellen om dat mogelijk te maken. Noem eens, dus noem eens wat van die ideeën. ...moet doen, maar ook mee kan doen. Noemen ze wat nou, een ideeën. van de ideeën uh, die wij hebben is uh, bijvoorbeeld het verruimen van uh, de hypotheekruimte. Uh, je kunt een deel in je hypotheek inbouwen voor verduurzaming. Met bijvoorbeeld een lagere rente, een langere looptijd, uh, allerlei gunstige voorwaarden. Zodat je uh, ook daadwerkelijk dat geld in je huis kunt stoppen. Dat is voor heel veel uh, bewoners zal dat ook lonend zijn. Uh, ten slotte, uh, als jij je huis heel goed isoleert, dan heb je minder kosten aan energie. En dan wordt je huis gewoon meer waard. Dus uh, dat, dat, is, nou ja, dat is een beetje de no-brainer van, uh, van het verhaal. Maar er zijn ook een miljoen woningeigenaren in Nederland... die onder de leengrens verdienen... En die dus gewoon helemaal geen betere hypotheek kunnen krijgen en geen lening kunnen afsluiten. Nee. Nou, daarvoor hebben wij uh, ook een aantal ideeën bedacht. En één daarvan is het warmtetransitiefonds. Uh, dat is een fonds dat gevuld zou moeten worden vanuit de CO2-belasting. Uh, waarmee je moeilijke gevallen, dus mensen die het echt niet kunnen betalen... of die in een heel moeilijk te renoveren huis wonen... Uh, net dat laatste stukje kunt helpen, zodat hele wijken echt ook van het gas af kunnen. Welke rol krijgt de gemeente eigenlijk in dit hele verhaal? De gemeenten zijn cruciaal in dit proces. Uh, het is namelijk geen kleine klus. Uh, als je nog even terug kunt denken aan de overheveling van de zorg uh, naar de gemeente. Nou, dat was al een heel gedoe. Dit is vele malen groter. Uh, dit gaat meer richting uh, wederopbouw in de jaren 50, zeggen wij altijd. En dat betekent dus dat gemeenten uh, de ruimte moeten krijgen... maar ook de verplichting moeten krijgen om deze transitie op lokaal niveau mogelijk te maken. Wij zijn er voorstander van dat zij een prestatieverplichting krijgen in de vorm van kubieke meters gas. Uh, zodat ze zelf met hun inwoners kunnen kijken wat is nou de beste manier. Gaan we de hele gemeente als een dolle isoleren... en zo de vraag naar beneden brengen of doen we het wijk voor wijk... Uh, en kunnen in andere wijken mensen bijvoorbeeld nog even sparen... om uh, hun huis te kunnen verduurzamen. Want dat is ook voor mensen zelf, hè, los even van het hele financiële plaatje... Uh, is, het nog, is het nog best ingewikkeld, zelfs als je je erin verdiept. Uh, dus bijvoorbeeld je cv-ketel gaat nu kapot. Ja, wat moet je dan? Moet je dan een, een warmtepomp aanschaffen, een zonneboiler? Uh, kortom, hoe, hoe, hoe worden consumentenwijzer gemaakt? Ja, Dat is ook niet makkelijk. Uh, zeker nu nog niet. Uh, mensen moeten echt het wiel zelf uitvinden. Uh, en dat vinden wij niet eerlijk. Uh, want ja, niemand zit te wachten op 8 miljoen energiedeskundigen in Nederland. Uh, de meeste mensen hebben wel wat beters te doen. En daarom zeggen wij dat er een, een soort van recht op begeleiding en advies zou moeten komen. Uh, onder regie van de gemeente. Uh, waarbij mensen dus uh, heel helder hebben wanneer gaat het gasnetwerk in mijn wijk eruit. Uh, wat moet ik dan vervolgens doen en wat zijn mijn mogelijkheden? Uh, gemeenten die willen nu per 2021 een lokaal energieplan opstellen. Uh, daar zou die informatie in moeten staan. Want iedereen heeft een investeringshorizon nodig in dit plan. Uh, gemeenten, burgers, maar ook bedrijven. Hm. Als jij weet wanneer jij van het gas af moet zijn... dan kun je dus je plannen gaan maken, dan kun je je financiering gaan regelen... Uh, en dan kun je ook met de juiste mensen praten. Ja. En in onze visie heeft de gemeente daar gewoon een hele belangrijke rol op. Nou hoorde ik u net zeggen, de CO2-belasting. Uh, wie moet die gaan betalen? Wij allemaal, neem ik aan. Ja, wij allemaal, burgers, boeren en buitenlui en vooral ook bedrijven. Ja. Uh, het, is, het is echt de bedoeling dat uh, de scheve verhouding die we nu hebben, waarin uh, grote bedrijven steeds minder betalen uh, naarmate ze meer gas verbruiken, uh, dat dat uh, gelijker wordt. Uh, want nu is het zo dat uh, iedereen zich al klaarmaakt voor een verhoging van de gasbelasting, behalve de grote bedrijven. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Uh, we zullen allemaal onze schouders eronder moeten zetten. En dat betekent dus ook een eerlijke prijs voor CO2-uitstoot voor iedereen. De plannen liggen er uh, bij Milieudefensie. Maar nu moet, is de politiek aan dus. En dan zou het dus kunnen lukken die 80% van de huizen in Nederland in 2030 gasloos te krijgen. Jorien De Lege, hartelijk dank voor de uitleg. Zij is van Milieudefensie. NOS Radio 1 Journaal. Kwart over zeven is het. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Haar man, AFTH van der Heijden, die schreef al het veelgelezen boek Tonio. En nu heeft ook Mirjam Rotenstrijf een boek geschreven over hun overleden zoon. Tonio's blik, focus op zijn katten, heet het. Na de dood van Tonio zijn in zijn archief veel kattenfoto's gevonden. Rotenstrijf vertelde in Met het oog op morgen over de liefde die ze met Tonio deelde voor hun Noorse boskatten. Ik wist wel dat hij foto's van die een tasje had gemaakt, maar ik wist niet dat het er zoveel waren. En hij had echt vanaf dat, euh, nou ja, vanaf dat ze twee weken oud waren, toen ze voor het eerst gingen bekijken in de Catering. Mm -hmm. uh, toen is hij met fotograferen begonnen. En uh, nou, hij heeft dus heel veel foto's van die katten gemaakt. Tijdens het schrijven voelde ze zich goed. Het leidde haar af van het verdriet. Uh, toch ging dat niet altijd zonder slag of stoot. Uh, maar op, tijdens het schrijven ging op een gegeven moment, uh, moest ik Tycho laten inslapen. Ja. En dat was wel heel moeilijk. Want. Tiger was echt ook Tonio's lievelingskat. Uh, en, en dat was echt zo, alsof er, weer iets, alsof er weer iets werd ontnomen. In tegenlicht van de VPRO ging het over de algoritmes... die steeds vaker grote beslissingen in ons leven bepalen. De algoritmes van Google en Facebook, die als doel hebben... ons zoveel mogelijk te laten klikken en reageren... die lijken de laatste jaren op hol geslagen. Jaron Lanier, techpionier en schrijver, waarschuwde voor een samenleving... waarin we gestuurd worden door die computercodes... So when you're giving over control, it's not to an algorithm, it's to a company. And until you get clear on that, you're gonna be taken advantage of het verdienmodel van Facebook en Google is gebaat bij negatieve reacties, zegt hij. Two of the biggest tech companies make almost all their money from addicting people to services, manipulating their behavior for pay. En om dat do te doen, moeten ze negatieve emoties, zoals like angst, resentment en hostility over positieve emoties, want dat is efficient. En die twee bedrijven zijn Google en and Facebook. En ze moeten hun business model veranderen, else zal de mensheid niet overleven. En dat was gisteravond op radio en tv. Dan nu wat onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. De oud-burgemeester van New York, Michael Bloomberg, betaalt uit eigen zak... de Amerikaanse bijdrage voor het klimaatakkoord van Parijs. 4,5 miljoen dollar in totaal. De regering betaalt niet omdat president Trump zich vorig jaar terugtrok uit de overeenkomst. En Bloomberg zegt bij CBS News dat de VS een verantwoordelijkheid heeft. America made a commitment, and as an American, if the government's not going to do it, uh, we all have a responsibility. I'm able to do it, so yes, I'm going to send them a check for the monies that America had promised to the organization, as though they got it from the federal government. En Bloomberg hoopt wel dat president Trump zich alsnog bedenkt. Als het aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas ligt... keert Rusland voorlopig niet terug in de G7... de groep van zeven grootste industrielanden. Dat meldt de ARD. Rusland werd in 2014 na de annexatie van de Krim uit de groep gezet... die toen nog de G8 heette. En Duitse politici van de liberale FDP en de linkse Die Linke... vonden dat Rusland uitgenodigd moest worden voor de G7-ontmoeting in juni. Maar Maas zegt nu dat dat nu niet aan de orde is. Hij vindt het daar veel te vroeg voor. Een Noorse man van 62 die vorig jaar december in Rusland werd opgepakt... op verdenking van spionage... heeft bekend dat hij een gepensioneerd medewerker is... van de Noorse militaire inlichtingendienst. Zijn advocaat zegt dat tegen de Noorse krant Dagbladet. Wat hij precies voor de inlichtingendienst heeft gedaan... en nog steeds deed, is niet duidelijk. Maar volgens de krant had hij 3000 euro mee om een Russische man te betalen... voor informatie over het Russische programma voor kernonderzeeërs. De man hangt een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd. En een historische dag in Spanje. Want vandaag wordt de immense graftombe geopend. Die even ten noorden van Madrid werd aangelegd door generaal Franco. Daarover berichten Spaanse media. Meer dan 30.000 Spanjaarden die omkwamen tijdens de Spaanse burgeroorlog zijn erbij gezet. De Vallei van de uh, Gevallenen wordt de plek ook wel genoemd. En ook Franco zelf, die veel later stierf, is er begraven. Veel van de slachtoffers die erbij gezet zijn, zijn nooit geïdentificeerd. En ook werd er destijds geen toestemming gevraagd om de doden er naartoe te brengen. Enkele nabestaanden eisten dat de resten van hun familieleden worden opgegraven. En aan veel gesteggel gaat vandaag dus letterlijk de bel in die grafdomber. Hoe gaat het met de maandagochtendspits? Dennis Mooij? Nou, vooral vanuit het zuiden richting Utrecht eh, heb je nu veel vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 7 kilometer... De vertraging is een half uur. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Knoop het hooipolder en Gorkum... 13 kilometer. Ook hier een half uur vertraging. En een half uur vertraging op de A50... Zwolle Apeldoorn tussen Hattem en Eben... staat 9 kilometer. Hier is de weg weer vrij... na een ongeluk. 10 minuten voor, half acht is het. We gaan nog eens een keer terugblikken op die bekerfinale gisteren. Gemengde gevoelens natuurlijk... na afloop. Dolle vreugde aan de kant van Feyenoord. Dat een matig seizoen alsnog, oppoetst met die prijs dus. En teleurstelling bij AZ dat met 0-3 de Kuip uit werd gestuurd. En daarmee eigenlijk een uitstekend voetbaljaar in mineur afsloot. En dus opnieuw niet wist te winnen van een topclub, Gio Lippens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. 3-0, als je dan die wedstrijd niet hebt gezien, dan denk je nou, dan is Feyenoord over AZ heen gelopen. Was dat ook zo? Nou, in de eerste helft zeker niet. Hè? Want AZ had toen een overwicht. Uh, echte kansen die kreeg het niet. En na een half uur, ja dat zul je altijd zien, dan valt de goal dus aan de andere kant. Uh, eigenlijk tegen de verhoudingen in. Jurgensen scoorde. nou En na rust werd de wedstrijd eigenlijk al vroeg beslist... door de grote man bij Feyenoord, door Robin van Persie. Uh, dat was echt smullen. Het was echt een klasse goal. Hij zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Steven Berghuis... en maakte het met een prachtig stiftje af. En vlak voor tijd was het Jens Toornstra die de derde goal maakte. nou En daarmee was Feyenoord volgens de trainer... Voor Giovanni van Broncos toch de terechte winnaar. Ik heb ook de jongens gezegd dat, dat topsport is op het juiste moment het maximale eruit halen en dan moet je er staan. En ik denk dat wij vandaag na een moeizaam stroef begin heel onrustig, en nerveus, maar ik denk dat we met name naar die goal want dat was goed herpakken. En dus weer een prijs voor Gio. Hij ligt wel eens onder vuur, hè, zeker als het tegen zit, maar is die in Rotterdam niet gewoon de juiste man op de juiste plek? Ja, als je naar de cijfers kijkt, dan uh, klopt dat helemaal. Dan is uh, Van Bronckhorst echt een prijzenpakker. Hè? Voor hem is het alweer de vierde hoofdprijs in drie seizoenen. Uh, hij won twee jaar geleden de Beker. Pakte vorig seizoen natuurlijk de prijs der prijzen in ons land: hè? het langverwachte kampioenschap. En hij won dit jaar, uh, in het begin van het seizoen, de Johan Cruijffschal En nu dus opnieuw de Beker. Ja, dat zijn klinkende rapportcijfers. Gewoon een clubrecord bij Feyenoord. Er is geen trainer geweest die meer prijzen gepakt heeft dan hij. Uh, maar hij is natuurlijk. Ook nog alles te maken gehad met flinke kritiek. Want wat dacht je van zijn eerste seizoen, hè, waarin Feyenoord een uh, ongekende serie nederlagen had. Uh, toen werd toch echt openlijk getwijfeld aan Van Bronckhorst. En ook dit seizoen was het lang niet allemaal hosanna. Uh, als landskampioen uh, was Feyenoord al snel kansloos voor prolongatie van de titel. Ja, en dat optreden in de Champions League was nou ook niet echt een avontuur om nooit te vergeten. Maar nu met die Johan Kruisgaal dus aan het begin van het seizoen en nu de beker. Ja, redde Feyenoord volgens Van Bronckhorst alsnog het seizoen. Uiteindelijk hebben uh, de competitie uh, hebben we niet uh, gedaan wat ik uh, verwacht had, wat ik hoopte. Uh, en dat, uh, dat is minder. Maar uiteindelijk uh, sta je met twee van de drie prijzen dit seizoen in handen. En, en ik denk dat we die energie en die positiviteit meenemen naar volgend jaar. Ja, en Robin van Persie dus aan boord, uh, 65 minuten ongeveer deed hij mee. En het was uh, wat jij al zei, uh, echt genieten. Uh, was, hij, was nog nooit trouwens kampioen uh, en pakte ook nog nooit de beker. Maakt hij het verschil bij Feyenoord? Ja, bij Feyenoord hè, moet je zeggen dan. Hè. Want, want daar lukte het hem nooit. In het buitenland heeft hij wel prijzen gepakt. Maar nou, ik wil niet zeggen dat hij de man was die AZ in zijn eentje versloeg. Uh, maar het is echt een genot om naar te kijken. Zoveel klassen, zoveel pure techniek. En ook zoveel spelvreugde. Ja, En die goal in het begin van de tweede helft was natuurlijk de bekroning. Maar het was nou niet het enige bewijs hoor. dat hij met kop en schouders boven de rest uitstak. En weet je, nou, zelfs na afloop was het gewoon genieten van hem. Uh, de interviews, uh, daar zag je die, die bijna jeugdige vreugde die dan nog steeds afstraalt bij hem. Ook al heeft hij in zijn Carrière zo'n beetje alles wel beleefd. Nou is het wel zo dat hij twijfelt of hij komend seizoen nog op niveau wil en kan voetballen. Want na een mooie loopbaan van 16 jaar is het lijf niet meer wat het was. Er komt er een moment uh, dat ik eerlijk moet zijn tegen mezelf. En uh, zoals nu dan uh, ja, vandaag met de finale. Nou dat is dat is. Prachtig gelopen voor iedereen. Ook voor mijzelf. Daar, daar, daar ben ik heel blij mee. Maar mensen zien niet de andere kant. Is Dat ik al drie weken lang elke dag netjes om tien uur in de bed ga. Dat ik goed eet op het juiste tijdstip. Dat er ook heel veel bij komt kijken om vandaag te kunnen presteren. Ja, dat weten we allemaal. Maar hij helemaal als je op topniveau moet voetballen. Dan nog even naar AZ-Gio. Uh, speelt het hele seizoen al prachtig voetbal. Ja, In de wedstrijden waar het er dan echt om gaat, dan lukt het niet. Hoe komt dat? Ja, nou voorafgaand aan die bekerfinale wilden ze er eigenlijk liever niet over praten bij AZ. Hè. Uh, zo langzamerhand is het wel een serieus complex geworden. Uh, het wil maar niet lukken tegen die traditionele topclubs. De laatste keer was begin 2016. Toen werd het 4-2 tegen Feyenoord. Maar neem nou de laatste competitiewedstrijd twee, twee weken geleden tegen PSV. Daar komt AZ met 2-0 voor. Speelt het PSV zoek. En het verliest dan uiteindelijk toch met 3-2. Ja, en gisteren ook. Hè. Eerst dat overwicht en dan gaat het toch weer mis. En over complexer gesproken. Het is trouwens ook alweer de tweede achtereen volgende keer... Dat dat AZ de bekerfinale verliest. Want vorig jaar kreeg het nog Knop van Vitesse. Uh, er was trouwens ook wel wat verbazing over de speelwijze van AZ. Dat dit seizoen vooral tegenstanders onder de voet heeft gelopen. Met puur aanvallend spel. Uh, dat die verdediging dan af en toe flinke gaten laat vallen. Dat wordt dan op de koop toegenomen. Zolang de ploeg maar meer doelpunten maakt dan de tegenstander. Maar gisteren koos trainer John van der Brom voor een behoudende opstelling. Uh, hij paste zich aan bij Feyenoord. Net als hij trouwens in die competitiewedstrijd tegen PSV had gedaan. Ja, dat pakte niet goed uit gisteren. Met uh, de tweemans aan met Wout Weghorst en Ali Reza Jahanbaks, die kregen in de bekerfinale niks van elkaar. En toch had van de bron de afloop geen spijt van die keuze. Vorig jaar hadden we veel minder seizoen en dan hoop je natuurlijk ook op zo'n wedstrijd eenmalig. Ja, dat lukte het niet. En ik had nu echt een gevoel van, ja, dit wordt, dit wordt onze wedstrijd. Want ja, alles, alles klopt vooraf, maar je ziet dat dat niet zo is. Nee, dat is zo. En dus uh, weten we dat Feyenoord uh, die beker heeft. We weten dat de competitie uh, min of meer ook gespeeld. Alleen onderin is het nog spannend, hè? Onderin en toch nog ook wel een beetje uh, rond uh, ja, die, die plaatsing voor, voor, uh, voor Europees voetbal natuurlijk. Hè. Die na-competitie die we nog gaan krijgen voor dat ene plekje. Kijk, Utrecht ja. is al zeker, maar de rest ja, die moet er nog echt om uh, knokken. Dus daar kunnen die twee laatste speelronden nog best wel interessant voor zijn. Maar de degradatie, dat is natuurlijk gewoon een beetje ja, de de hoofdschotel van wat we nu uh, de komende weken te zien gaan krijgen. Ja. Dankjewel, Gio Lippens was dat. Nu uit Nederland, duo Heven. Back in the rain, in over your head. Back in the deep, over things unsaid. Back in the water, we're back in the water. I'm leaving a last call for your heart. Baggin for so long, won't you come? Underwater, not anymore I'm feeling the way it's on your shoulders I see your dark lights in the room I find the stream that pulls you on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 Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana. Goed en gezond slapen. Nu bij Bol.com. Tot en met volgende week maandag extra scherpe aanbieding op heel veel van onze elektronica. Met fikse korting op laptops. Zoals de Lenovo Yoga 14 inch 2-in-1 laptop. Nu voor slechts 529 euro. Ga dus snel naar Bol.com.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 Eén minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Tientallen Nederlandse bedrijven overtreden de wet... door te laat hun jaarrekening te publiceren, blijkt uit onderzoek. Volgens het Financiële Dagblad willen de bedrijven... de concurrentie niet wijzer maken dan ze zijn. En volgens de onderzoekers zijn duidelijke jaarcijfers van belang... omdat dan voor iedereen duidelijk is hoe bedrijven ervoor staan. Bij een ongeluk met een bus in Noord-Korea zijn veel Chinese toeristen om het leven gekomen. Het gaat mogelijk om meer dan 30 doden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maakt melding van een groot ongeluk. D66 wil binnen twee jaar af van bemiddelingsbureaus... voor het persoonsgebonden budget. Mensen die langdurig zorg nodig hebben, maar er zelf niet uitkomen... kunnen die zorg nu inkopen via een commerciële bemiddelaar. Maar volgens D66, verzekeraar Zilveren Kruis... en belangenorganisatie Persaldo... steken die een te groot deel in eigen zak. De hervorming van de sociale zekerheid in Nicaragua wordt na de dodelijke protesten van afgelopen week geschrapt. President Ortega trekt de omstreden wet in, waardoor de sociale premies omhoog gingen en de pensioenuitkeringen werden gekort. En Zuid-Korea heeft zijn propagandaluidsprekers aan de grens met Noord-Korea uitgezet vanwege een topontmoeting tussen de leiders van beide landen. Zuid-Korea zegt dat het een vredig klimaat wil creëren. Beide landen sturen al jaren met grote luidsprekers propagandateksten en muziek naar de andere kant. En dan de weersverwachting bij Weerplaza Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Prachtig weekend achter de rug, maar vanochtend merkten we het al, gelijk een stuk frisser. Ja inderdaad, gisteren aan het eind van de dag die onweersbuien die lokaal vielen. Uh, en die hebben de warmte verdreven. Gisteren werd het nog 27 tot 28 graden lokaal. Vandaag wordt het gewoon 10 graden minder warm. Zo simpel is het. De maximum temperatuur die ligt vanmiddag tussen de 11 graden op de Wadden... en zo'n 18 graden in Limburg. En dat betekent toch wel dat in een groot deel van het land gewoon de jas weer aan moet. Overigens is het een dag met best nog wel wat zon hoor. Zeker vanochtend zijn er flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de dag ontstaan er dan wel het blijft overal droog en de wind die is ook een stuk frisser dan gisteren. Die waait uit het westen en is matig tot krachtig. En vanmiddag hebben we dan die stapelwolken. Ik denk dat in de kuststrook nog steeds wel flink wat zon zal zijn. Dus al met al een, ja, een aardige dag, maar wel wat frisser. En de komende dagen? Ja, de komende dagen wordt het ook nog echt wat minder, wat wisselvalliger. Vanavond eh, dan zien we langzaam maar zeker bewolking toenemen vanuit het westen. En vannacht kan er dan met name in het noorden al wat lichte regen of motregen vallen. En ook morgen is het dan overwegend bewolkt weer met af en toe wat regen en motregen. In het zuiden van het land, eh, daar blijft het zo goed als overal droog. Ook in het zuidoosten. En daar zien we dan wel morgen weer de hoogste temperaturen. Daar kan het weer zo'n 18 graden worden. Maar elders wordt het een graad of 11 tot 13. En wat de wind betreft, die waait ook morgen uit het westen of zuidwesten. En matig tot krachtig. En ook de dagen na blijft het wisselvallig. Dankjewel, Raymond Klaas en Dennis Mooi nu met verkeersinformatie. 58 files staan er nu. 295 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral vertraging vanuit het zuiden richting Utrecht... door een vroeg ongeluk op de A2. Maar de vertraging neemt daar weer af vanuit de Bosch naar Utrecht. Op de A27 Breda Utrecht heb je nog een half uur vertraging... tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum staat 13 kilometer. Ook een half uur vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... Tussenknooppunt Burgerveen en Zoeterwoude, 10 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer, en ook dat kost je een half uur. Daardoor loopt het ook weer vast op de A17 bij Moedijk. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerde-Zuid. 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar nog wel een half uur vertraging. Zo. So.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 Zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De top van het kabinet en de coalitiepartijen... komen vanochtend bij elkaar om te praten over de voorjaarsnota. De aanpassingen die nodig zijn op de lopende begroting. Door het besluit om de gaswinning in Groningen af te gaan bouwen... moeten er flinke beslissingen worden genomen. Contact met onze politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wie zijn er allemaal bij straks? Nou, de premier natuurlijk, de vicepremiers. Uh, dat zijn er tegenwoordig drie. En dan de fractievoorzitters van de vier partijen. En ook schuift aan minister Hoekstra van Financiën. Die is belangrijk vandaag. want Die heeft een rondgang gemaakt langs alle ministeries. Bij elke minister gevraagd wat ze eventueel over hebben... op hun begroting dit jaar of wat ze tekort komen. En hij legt vandaag dan een idee neer... hoe het allemaal opgelost moet worden. En welke richting gaat die oplossings... Gaat die op Uit welke kant gaat die oplossen? <zis> Ja, ja, dat willen we weten natuurlijk. Hè. Welke kant gaat het op? Het is, ja, dat is natuurlijk nog een beetje onduidelijk... want ze houden het allemaal een beetje tegen de borst, de kaarten. Uh, eerst moet er denk ik in die bijeenkomst vandaag... een principiële discussie gevoerd gaan worden. Dat ter teruglopen van die gasbaten, dat moeten ze gaan oplossen... maar gaan ze daarvoor bezuinigen, dat hebben ze eigenlijk afgesproken... Toen het regeerakkoord werd vastgesteld. Of laten ze het tekort toch oplopen. Hè, dat het gewoon in de staatsschuld uh, eindigt. Het is dus, uh, ook nog onduidelijk hoe groot die tegenvaller van die uh, gasbaten precies is. Maar Hoekstra die heeft dus helemaal het overzicht. En duidelijk is dat er tegenvallers zijn. Maar ook wel meevallers. Dus als je het mij vraagt gaan ze het nu gewoon oplossen. Door het een beetje tegen elkaar weg te strepen. En dan de echte beslissingen wellicht iets later te gaan nemen. Maar er zijn nog meer tegenvallers dan het terugdraaien van die gaskraan. Ja, en dat is eentje die wel een beetje onderbelicht is. De aanstaande brexit die zorgt al dit jaar voor een tegenvaller... op de Nederlandse begroting van 120 miljoen euro. Dat uh, heeft dan vooral te maken met douanekosten, uh, reorganisatie van het goederenverkeer, meer douaneverplichtingen... Uh, en daarvoor zijn extra douaniers nodig, loodsen... en uh, ja, er moet ook geïnvesteerd gaan worden... om bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteiten... aan de grens wat te versterken. En wat zijn dan de meevallers... Um, ja, de meevallers, als je kijkt in de CPB-ramingen van maart... dan zie je dat ze op het ministerie van Volksgezondheid... iets meer dan een miljard euro over zouden hebben. En bij sociale zaken bijna een half miljard. Nou, op die ministeries zeggen ze allebei nou zoveel, dat halen we niet. Maar er zijn inderdaad wel overschotten op die ministeries. Waar dat vandaan komt is een beetje onduidelijk. Je zou bijvoorbeeld aan kunnen denken... bij Volksgezondheid willen ze een heleboel extra verpleegsters aan het bed. Uh, die kunnen ze nog niet vinden. Dus zouden ze geld over hebben omdat ze die simpelweg niet hoeven te betalen. Um, het is in ieder geval wel een verklaring, deze flinke meevallers... dat er bij het kabinet niet al te veel nervositeit is op dit moment. En is dat dan al zo erg, uh, althans, is dat zo vrolijk en positief... dat er vandaag al een oplossing uitkomt dan? Nou, nee, dat niet. Want dat, uh, dat gasprobleem is toch wel iets waar ze even over moeten praten. Er ligt vandaag dus iets. Daar, uh, ja, dat zal dan misschien donderdag in de ministerraad besproken worden. Donderdag, want vrijdag is natuurlijk Koningsdag. Um, deze week zijn ze er in ieder geval nog mee bezig. En het is niet al te veel druk dat erachter zit. Want de deadline is 1 juni. Maar uh, ja, toch belangrijke stappen deze week. Dus dat is toch uh, spannend voor de coalitie. Ja, dan de continuing story of de dividendbelasting. Vorige week natuurlijk het verhaal uh, dat naar buiten komt. Dat er toch memo's zijn. De oppositie wil een debat hè, daarover. Komt dat hè? Ja. Ja, ik denk het wel. De oppositie wil het heel graag. Het uh, is natuurlijk hun favoriete onderwerp om oppositie op te voeren. Hè. Dat hebben we afgelopen vrijdag uh, ook meteen gemerkt. Maar ook in de coalitie hoor ik wel geluiden... dat ze eigenlijk, uh, zich realiseren dat ze dit niet kunnen ontlopen. En uh, dat, dat is natuurlijk ook terecht. Want het is een explosieve kwestie, zoals uh, Klaver van GroenLinks het noemde. Ascher van de PvdA noemde het zeer ernstig. Wilders noemde het een megaprobleem. Marijnissen wil nu alles openbaar. Um, ja, de, de, de, de oppositie is er klaar voor, zeg maar. Morgen zal dat debat aangevraagd worden... en dan ergens in de loop van de week eh, zal Rutte aan de bak moeten. Het ja, ja, komt vandaag Telegraaf nog bij met een verhaal... He, dat uh, Wiebes uh, wel op de hoogte was. Nou ja, het komt er allemaal bij. Kan het Rutte in de problemen ja. brengen? Nou ja, het is natuurlijk zeker een trap tegen de Achilleshiel van dit kabinet. Die dividendbelasting is een maatregel... Uh, het afschaffen van die belasting is een maatregel... die bij geen van de vier partijen uh, in het verkiezingsprogramma stond. Dus waar komt die vandaan? Altijd werd gezegd, die memo's zijn er niet. Blijken er nu wel te zijn. Inderdaad, wat in de telegraaf staat vanochtend, Wiebes... die zei vrijdag nog, ik heb niks uh, gezien, geen enkel memo. En nu blijkt dat hij het toch gezien heeft als onderhandelaar... en als ex-staatssecretaris van financiën um, en dat geeft hij nu ook toe. Dus het blijft een heel schimmig verhaal. De geloofwaardigheid van het kabinet staat op het spel in deze kwestie. Um, en ja, uh, er wacht uh, het kabinet en in ieder geval Rutte... maar dan ook de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen... een zwaar debat deze week... Um, ja, wat dat betreft misschien nog wel spannender dan die hele voorjaarsnota. Um, en ze zullen vanochtend in het overleg, als ze allemaal bij elkaar zitten... ook de verdedigingslinie in deze kwestie even bepalen. Xander van der Wulp was dat, in Den Haag. Dankjewel. De bekendste student tijdens de Tweede Wereldoorlog... was ongetwijfeld Erik Hazelhoff Roelsema, beter bekend als de soldaat van Oranje. Maar er waren veel meer studenten die een belangrijke rol in het verzet hebben gespeeld. Meer dan 400 studenten kwamen om... Uit het boek Oorlog in de Collegebanken blijkt dat ze ook worstelde met het alledaagse studentenleven. Ik ga erover praten met onderzoeker van het NIOT, Jeroen Kemperman. Goedemorgen, meneer Kemperman. Goedemorgen. Kon je eigenlijk wel studeren tijdens de oorlog? Jazeker, dat ging, dat ging goed. Tenminste, de eerste paar jaren kon dat nog gewoon voortgang vinden. Tot uh, 1943, toen, uh, toen had je de zogenaamde loyaliteitskwestie... Dat de Duitsers hadden het idee dat er zoveel onrust binnen de studentenwereld aan de gang was. Zoveel anti-Duitse gevoelens daar een rol speelden. Dat ze de studenten wilden dwingen tot het ondertekenen van een verklaring. De loyaliteitsverklaring waarin ze zouden verklaren niks verder tegen de Duitsers te ondernemen. Nou, Dat werd een hele grote kwestie. Um, en degenen die niet zouden tekenen, dat had grote gevolgen. Die zouden niet verder kunnen studeren. Nou uiteindelijk heeft ongeveer 85% overgrote meerderheid van de studenten niet getekend. En sindsdien was het eigenlijk niet meer mogelijk voor die voor die mensen om er nog te gaan studeren. Dus toen lag daarna min of meer het universitaire leven plat. Maar tot die tijd was het voor de meeste studenten, met uitzondering uiteraard van de Joodse studenten, nog mogelijk om door te studeren. Ja, dus tot, tot 43, zeg maar. En, en, want u zegt het al, die Joodse studenten, die, die, die mochten dat dus niet. En, en professoren? Professoren, het Joodse personeel van de universiteit en hogescholen... Die werd, uh, dat werd al in, in november 1940 werden die uitgesloten van, van werk aan de universiteit. En dat leverde eigenlijk het eerste grote collectieve protest op... ook van de studenten, met name in Leiden en Delft. Daar braken toen stakingen uit. De eerste grote stakingen, de eerste collectieve acties... van, van uh, inbezet Nederland tijdens de, uh, tijdens de oorlog. En uh, dan wordt er gesproken over het studentenverzet. Was dat er ook daadwerkelijk? Nou ja, studentenverzet je op twee manieren opvatten, namelijk het, het verzet van studenten als zijnde studenten binnen de academische wereld, hè, binnen de universiteiten en hogescholen. Nou, dat was er dus, in, in de vorm van bijvoorbeeld die staken die ja. ik net noemde, in de vorm van het weigen om de, om de loyaliteitsverklaring te tekenen in 1943. En daarbuiten had je ook nog uh, studentenverzet, wat je misschien meer zou kunnen benoemen als studenten in het verzet. He, dat individuele studenten of studenten, uh, groepjes studenten die elkaar goed kenden, zich met allerlei verzetsacties bezighielden buiten de universiteiten. Want ik, ik begreep dat na de oorlog werd er wel gesproken over dat uh, studentenverzet. En dan werd er dus echt gesproken over studenten die dan nou ja, in, het, in, het, in het verzet waren, dus niet op die... Op die uh... Op die universiteiten zo. En dat dat dat nam zelfs uh, mythische proporties aan terecht. Nou, de mythische proporties is misschien wel een interessant woord. Ja, de, de, de Duitsers hadden in ieder geval het idee dat er van alles speelde. Dat er heel veel studenten uh, in, het, in het verzet buiten de, de universitaire wereld dus zaten. Hè, ze spraken zelfs van uh, dat, dat, het, dat in het verzet allerlei vurende kupfen uit de studentenwereld uh, kwamen. En bijvoorbeeld ook de Nederlandse regering in bangschap had zeker ook het idee... na die loyaliteitsverklaringskwestie, toen heel veel studenten niet verder konden studeren... dat ook, dat, dat, dat, dat ook een, een oorzaak was dat heel veel studenten uh, daarna in, in allerlei verzetsactiviteiten... Uh, verzeild raakten. Maar ook daarvoor al, hè, ver voor 43 zie je al dat, uh, dat er een, aantal, een aantal studenten in hele belangrijke posities in, in het verzet, uh, het verzet uh, terecht zijn gekomen. Maar laten we zeggen, massaal, massaal studentenverzet uh, was er niet. Nou, massaal studentenverzet in die zin, wat ik net zei, in de vorm van die van die staak. Ja, nee, ik weet. Af... Okay. Ja, maar ik bedoel, er waren gewoon studenten die ook uh, zich aansloten bij het verzet. En, en in welke organisaties dan met name? Uh, nou ja, je komt ze eigenlijk overal tegen. Dat is ook wel het opmerkelijke. Je, je komt ze tegen in, in, in groepen die wapens verzamelen en inlichtingen verzamelen. Je komt ze heel veel tegen in de Engelandvaart. Hè, dus mensen die naar Engeland gaan uh, via Frankrijk of via de Noordzee om, om daar de strijd voor te zetten. Het, bijvoorbeeld met een kano de, de Noordzee over. Dat was min of meer een specialiteit van Delftse studenten bijvoorbeeld. Um, je ziet ze uh, betrokken zijn bij overvallen op bevolkingsregisters. Um, er is Een hele belangrijke groep die zich bezig hield met de hulp aan Joodse uh, kinderen die, om, om ze te helpen onder te duiken. Dat was het, het Utrechtse kindercomité, uh, die bijna geheel bestond uit, uh, uit studenten. Nou, en dat soort dingen kun je zien, uh, dat eigenlijk bijna elke, bij elke groep kom je wel één of twee of meerdere studenten tegen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat studenten, zeg maar, zeg maar als groep, als collectief, als gemeenschap... Uh, totaal en helemaal bij het verzet betrokken waren. Maar ja, relatief gezien zie je ze toch wel vaak, uh, vaak opduiken. Om het terug te lezen in het boek Oorlog in de Collegebanken. Uh, dank voor de uitleg. nierland onderzoeker Jeroen Kemperman was dat. We hebben het al uitgebreid over de bekerfinale gehad gisteren. Het voetbal dus. Meer sport nu met Elisabeth. Het ging gisteren niet goed bij de 10 Miles in Antwerpen. Tijdens het hardloopevenement moesten tientallen deelnemers afgevoerd worden... nadat ze bevangen raakten door de warmte. Enkele hebben de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. De organisatie had van tevoren deelnemers wel gewaarschuwd... om het rustig aan te doen. Maar op een goed moment werden de hulpposten van het Rode Kruis overstelpt. En volgens Anne Luiten van het Rode Kruis Vlaanderen... lag er gelukkig wel een noodplan klaar, zei ze tegen de VRT. Waarbij we extra mensen en extra middelen hebben moeten oproepen... om tot hier te komen. We zijn gestart met 89 vrijwilligers en op het hoogtepunt zaten we aan 150. We zijn ook gestart met 8 ambulances en we zijn geëindigd op 22. Ondertussen pleit de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen... voor een verplichte sportmedische keuring voor dit soort evenementen... om de risico's op oververhitting te verkleinen. Het klassieke wielervoorjaar is voorbij. Gisteren won de Luxemburger Bob Jongels Luik-Bastenaken-Luik. De laatste wielerklassieker van dit voorjaar. De eerste Nederlanders waren Sam Omen op plek 12... en Tom Dumoulin op plek 15. Dumoulin werkte voor Omen... terwijl het over twee weken andersom zou gaan in de Giro. En in het AD zegt Dumoulin dat Omen misschien wel meer talent heeft... voor de klassiekers dan hij zelf. Maar dat Dumoulin zich wel erg goed voelde. Ik miste de punch, maar ik kon wel blijven geven. En dat is prettig met het oog op de eerste grote ronde van dit seizoen. En bij de vrouwen won Anna van der Bregen luik luik. En het is nu vooral de vraag of haar ploeg, het Nederlandse Boels Dolmans, deze ster kan behouden. Bij Langs de Lijn belde ze gisteravond even met de sponsor om te vragen of het al rond was. We zijn in goed gesprek. En de komende tijd zal een en ander duidelijk worden. Ja, dus dat, dat, dat, dat komt wel goed. Daar gaan we even uit, ja. En dan was het afgelopen weekend vond uh, het NK Kleine Nummers plaats. Dat is een roeiwedstrijd op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. In Trouw staat vandaag een interview met Nico Rings. Hij is niet alleen winnaar van drie Olympische roeimedailles, maar ook vader van Rick en Ralf die dit weekend meededen op de twee zonder. Het ging mis en dan is vader Nico er vooral om te troosten. Ik heb het vaak fout zien gaan bij ouders die te dicht op hun kinderen zitten. Ik coach niet. Ik geef ze alleen advies als ze erom vragen. Hoeveel Kilometer staat er nu, Dennis. 399 kilometer file verspreid over het hele land. Op deze wegen heb je nu veruit de meeste vertragingen. In beide gevallen drie kwartier. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en de Moedijburg 14 kilometer. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasluis en Rotterdam Centrum 13 kilometer file. De linker rijstrook is over een flink deel dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. shoes Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. was dat. Zeven minuten voor, acht is het. Dit was afgelopen zaterdag te horen in het centrum van Utrecht. Het carillon van de dom speelde Wake Me Up van DJ Avicii... die afgelopen vrijdag dood werd gevonden. Magosha Fibi, goedemorgen. Goedemorgen. Stadsbijardier, die dit en ook andere nummers van Avicii speelde... op het carillon van de Dom in Utrecht. En vandaag gaat u dat weer doen, hè? Uh, ja, ik doe het weer. Ik ben stadsbijardier van Utrecht en Nijmegen. Dus ik heb mijn bestedingen in Utrecht uh, op, uh, op de Domtoren op vrijdag en zaterdag. En op maandag in Nijmegen. Daarom heb ik... Uh, uh, dan, daarom ga ik ook vanochtend in Nijmegen de drie uh, liedjes van Avicii spelen. Dus daar kunnen ze het ook uh, horen. Vanaf hoe laat? Um, oh, ik begin om elf uur. Oké. Okay. En is het nou zo de, de bedoeling om daar jongeren mee te bereiken... of, of is het gewoon mooi inspelen op de actualiteit? Um... Bijardiers, uh, Stad Bayardiers, uh, we spelen heel, uh, we reageren op de actualiteiten. We reageren op uh, leuke dingen die gebeuren in Nederland. Bijvoorbeeld Koningsdag die op vrijdag is. Dan spelen de, iedereen speelt, uh, leuke Nederlandse liedjes. Maar ook minder leuke. En of, of als uh, een muzici overleed, dan doen we ook iets met, met de muziek. Noem nog eens een voorbeeld. Wanneer hebt u dat nog meer gedaan? Uh, ik, heb het, ik heb ook uh, eigenlijk de eerste keer die ik uh, speelde voor een overleden muzikus was um, toen uh, Simon ten Holt, de Nederlandse componist, overleed. Mm -hmm. uh, toen speelde ik een Bayard-versie uh, van Canto Ostinato. Dat was 2012. En um, drie, misschien is het nu al drie jaar, uh, de David Bowie, Prince. Oh, ja. Um, was, yeah. Yeah. En die muziek hè, van Avicii, Want is, is, bestaat daar gewoon, des, bestaat bladmuziek van? Want die moet u wel hebben, denk ik, of niet? Uh, ja, ik gebruik heel vaak een website waar ik heel makkelijk een bladmuziek kan kopen en meteen downloaden. Dat is uh, heel handig voor bij dears. <laughs> um, dus er bestaat gewoon een uh, pianobladmuziek. En dat bestaat ook van de nummers van Avicii? Ja, ja, ja. Er zijn nog meer nummers, maar die drie ook, ja. En was u al fan van hem, of niet? Nee, ik was niet echt een fan, maar ik luister wel naar popradio's. En daar, ja, een paar jaar geleden, uh, geleden, waren de liedjes heel populair. Dus ik kende de liedjes. Ja, ja. ja. want leent zijn muziek zich goed voor, voor het carrion? Want eer, ik moet heel eerlijk zijn, ik kon het er net niet goed uithalen. Het was net maar een heel klein stukje natuurlijk. Ja, ten eerste, de opname is niet zo goed omdat het van de straat is gemaakt. Dat uh, werkt uh, bijna nooit. Bijna <laughs> is een moeilijke instrument om op te nemen daarnaast natuurlijk, maar um, is een akoestische versie, een unplugged versie van Lietje, has felt op een liedje gespeeld op één instrument. The, for, ik verlies dan of we verliezen dan, dan de beat, de yeah. electronics, de the, the dance mood. Dat dit krijgen we niet op de Maar no. het is een mood en we we have to accept dat dat een uh, akoestische versie ja, van ja. een is. Ja, mm -hmm. ik, ik, ik weet trouwens dat Armin van Buren heeft ooit eens een keer... samen met de bijaardier, volgens mij, van de Martini-toren... wel uh, samen een, een stuk gespeeld ook. Uh, met, met de beats van Armin dus en de bijaard die, dan, uh, nou ja, die daar zijn werk van maakte. Uh, u hebt er wel uh, de wereldmedia uh, meegehaald, want het is de hele wereld overgegaan, hè? Ja, ja, inderdaad, ja. Goed, vanaf 11 uur vanochtend uh, ook te horen in Nijmegen dus. Malgosia Fibig, de stadsbeerdier van Nijmegen. Met uh, drie nummers dus van Avicii op het repertoire. Radio 1. Met u zenuwachtig eigenlijk vandaag? Nee. Eerlijk gezegd heb ik gewoon echt veel vertrouwen... in de kwaliteit van het werk dat geleverd is. Waarom baseert u dat vertrouwen? Want het eerdere werk dat was geleverd, dat rammelde. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf... Het rammelde, er waren twee fouten geconstateerd. Sven Kokkelman met één op één. Maar er waren ook heel veel dingen wel goed. Ja, en maar die, die fouten waren wel goed. tamelijk cruciaal. Eén gast, één interviewer... en alle vragen die gesteld moeten worden. Is het niet zo dat er inmiddels veel te veel gerotsooid is... met geluidscijfers om de gewenste uitkomst te krijgen? Ja, dat weet ik niet Zometeen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 Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Vertoont uw cv-ketel kuren of is deze ouder dan 15 jaar? Wees voorbereid en vervang uw ketel in de zomer. Ga naar Veenstra voor vakkundig advies, installatie en onderhoud. Veenstra, ook voor een nieuwe cv-ketel. Verkoop je auto op Marktplaats, want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers.